11 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. PVV-leider Geert Wilders was eind 2007 wel degelijk van plan... om in zijn anti-islamfilm Fitna een Koran in brand te steken... of delen te verscheuren. Dat maakt nieuwsuur op uit gesprekken met PVV'ers en ex-partijleden. Wilders ontkende voordat de film verscheen... in felle bewoordingen dat hij zoiets wilde doen... Hij noemde minister Ballin een leugenaar, omdat die naar buiten had gebracht dat de PVV-voorman het verscheuren in een overleg had aangekondigd. Voormalig Tweede Kamerlid Herop Brinkman zegt in Nieuwsuur dat Wilders hem duidelijk heeft gemaakt dat hij van plan was de Koran te verbranden, zeker te verscheuren. Koning Willem-Alexander en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans zijn dinsdag in Johannesburg bij de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. De herdenking wordt gehouden in een stadion. De koning wil woensdag ook naar het Uniegebouw, de regeringszetel in Pretoria... waar Mandela ligt opgebaard. Wie er zondag namens Nederland naar de begrafenis gaat, is nog niet bekendgemaakt. De Afrikaanse Unie breidt zijn troepenmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek uit. Eerder vandaag kwam Frankrijk met eenzelfde aankondiging. De militairen moeten proberen de rust tussen moslims en christenen te herstellen... De Afrikaanse Unie breidt het aantal militairen uit naar 6.000... de Fransen schaalde op naar 1.600. Volgens de laatste tellingen van het Rode Kruis... zijn in de hoofdstad Bangui de afgelopen dagen bijna 400 doden gevallen. De 85-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan... die weken is vastgehouden in Noord-Korea, is weer thuis. Meryl Newman is geland in San Francisco. Pyongyang zegt Newman te hebben vrijgelaten... omdat hij zijn fouten heeft toegegeven en excuses heeft aangeboden...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 De jonge SPD'ers vinden dat de onderhandelaars vast hadden moeten houden aan belastingverhoging voor de hogere inkomens. Ze willen ook een ruimere studiefinanciering en een soepeler vluchtelingenbeleid. Een op de vier <coughs> passagierstreinen in Nederland vertrekt met een vertraging van één minuut of meer... zegt RTL Nieuws op basis van een analyse van vijf miljoen vertrektijden op tachtig stations in Nederland tussen maart en december. Op die stations rijden treinen van verschillende vervoersbedrijven... De NS laat weten niet naar de vertraging bij vertrek te kijken... omdat veel treinen die vertraging weer inlopen. In de eredivisie heeft Vitesse in Eindhoven met 6-2 gewonnen van PSV. De ploeg uit Arnhem blijft daardoor koploper. FC Twente boekte in Alkmaar een 2-1 overwinning op AZ. Ajax heeft thuis met 4-0 van NAC gewonnen. RKC Waalwijk speelde gelijk tegen Kambuur. De wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot 5 graden. De wind is stevig aan zeekracht 6 of 7. Morgen een grijze dag, op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan een graad of 9 en na het weekend droog en kouder. Tot zover het NOS-journaal AUB-verkeersinformatie op de A15 Europoort richting Rotterdam staat tussen Hoogvliet en Pernis een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.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 Binnen zit Max van Wezel. Toch best een fijn gevoel dat we met z'n allen... aan de goede kant hebben gestaan na de apartheid. Welkom, welkom bij deze zaterdagaflevering van Het Oog. Zuid-Afrika zal verder moeten zonder zijn vader des vaderlands. De rouwperiode is nog niet voorbij... Maar daarna komt de vraag, zijn het ANC en president Suma... zorgvuldig genoeg met de erfenis van Mandela omgesprongen... of hebben ze die erfenis verkwanseld? Wij leggen die vraag vanavond al voor aan ons panel. Dreigt er oorlog om de Nijl? Ethiopië wil een enorme dam in de rivier bouwen... om in zijn energiebehoefte te voorzien, en Egypte is er tegen. Afrika-kenner Jos van Beurden legt uit wie er gelijk heeft. En om een beetje in de regio te blijven... premier Rutte bezocht vandaag de bezette gebieden... en was aangenaam getroffen door de economische groei daar. Contact straks met Bethlehem. En Radio 2 is alweer bijna aan zijn top 2000 toe. De muziekzender staat niet alleen, want Veronica heeft zijn top 1000... en Radio 10 zelfs zijn top 4000. Welke plaat zou het volgens de programmamakers zelf verdienen... om op nummer 1 te staan? Ook dat horen we vanavond... Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 7 december. Voor de tweede keer dit jaar moeten Franse militairen rust brengen in een voormalige Afrikaanse kolonie. De Centraal-Afrikaanse Republiek wordt geteisterd door gevechten tussen moslims en christenen. De afgelopen dagen zijn honderden mensen gedood. De bevolking zegt te worden afgeslacht als geiten. Frankrijk heeft extra militairen naar het land gestuurd... en ook de Afrikaanse Unie vergroot zijn troepenmacht. De militairen worden met gejuich ontvangen. Dat het behoorlijk onrustig en onveilig is in de Centraal-Afrikaanse Republiek... merkte een verslaggeefster van CNN. 20-30 Oh, oh and that was an RP. Oh. Met de inzet van extra militairen wordt het geweld snel minder, althans dat hoopt de Franse president Hollande. Une capacité Heel anders is de sfeer in Zuid-Afrika. Opnieuw verzamelden honderden mensen zich bij het huis van Nelson Mandela... om de voormalige president te eren. Hij is een geweldige man en ik ben Nelson Mandela wil zeggen voor alles en u onze wereld. De familie Mandela heeft het gevoel... zijn belangrijkste steunpilaar te hebben verloren. De pilaar van de familie is weg. Maar in onze harten en zielen... zal hij altijd met ons zijn. Maar Mandela leeft voort, al is het maar op de talloze artikelen die zijn afbeelding dragen. De Mandela merchandise machine draait op volle toeren en iedereen pikt er een gaatje van mee. This one I'm selling it for 400 rand. And how much was it last week? Last week it was about 80 rand, 100 rand. Bij begrafenissen denken we in Nederland vaak direct aan koffie met cake. Of deze mevrouw een Nederlandse roots heeft, is me niet bekend, maar het lijkt er wel op we hebben Madeba-cupcakes voor elk birthday of his. En toen hij verliest, de immediate respons was om onze cupcakes met: We love you, Madeba. Koning Willem-Alexander en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zullen dinsdag aanwezig zijn bij de afscheidsdienst in het voetbalstadion van Johannesburg. Het is zo so geagreerd. Een ferme hamerslag en een daverend applaus voor het wereldhandelsverdrag dat op het Indonesische eiland Bali werd gesloten. Na twintig jaar overleg werd het ook wel tijd, vindt de Wereldhandelsorganisatie. Naar Europees model moeten wereldwijd de handelsgrenzen verdwijnen om de onderlinge relaties te stimuleren. En dat zou een doorbraak betekenen. Het is een heel belangrijk akkoord, want het betekent dat de handel eerlijker wordt. Dat is minister Ploemen. Het kan overigens nog jaren duren voor het zover is. En dat zorgt voor kritiek op het akkoord. Het is allemaal betrekkelijk vaag. Uh, men spreekt over intenties. Uh, maar dat zet geen soda aan de dijk. Ik weet niet wie dit was, maar in ieder geval iemand die kritiek had. En nu we het toch over handel hebben, die een kerstbomen is weer in volle gang. Toch kiest niet iedereen voor een noordman uit het tuincentrum. Op de Veluwe konden bomen gratis worden omgezaagd en meegenomen. Ja, gaat Het mes, nou ja, eigenlijk de zaag, snijdt aan twee kanten. De bomen is gratis en doordat de dennen niet kunnen gaan boekeren... worden bijzondere flora en fauna gered. Dat zou verdwijnen op het moment dat wij daar een bos zouden laten ontstaan. En dat voorkomen we daarmee. En als u de komende dagen ook op pad gaat voor een boom... let dan op het volgende... Probeer die boom goed aan te kijken kijken of het een verse boom is. Hij moet fris kijken. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, ook u niet boos aankijken, dan wordt het niks deze kerst. Hoog tijd voor uw muziek in het oog. En dat wordt allemaal letterlijk topmuziek vanavond. Alleen maar muziek namelijk die te maken heeft met de top 1000, de top 2000 en er is zelfs een top 4000 het jaar. Nou, Als u het nog niet door had, dan nu wel. We naderen weer het einde van het jaar. Erik de Zwaard is van Radio Veronica... Goedenavond. Ja, goedenavond. Erik, jullie hebben de top 1000 en jullie noemen het de lijst lijsterlijsten. Uh, hoezo? Radio Veronica heeft in de jaren zestig al uh, een eerste begin gemaakt. met zo'n zo jaarlijst eigenlijk. waarin uh, de all-time de favorites voorkwamen. de top 100 alle tijden. Die traditie is ook in het publieke bestel voortgezet. en uh, nadat uh, Veronica opging in de Holland Groep en later weer uh, een radiozender werd uh, bij uh, Sky Radio. Uh, de ja. Sky Radio Groep. Ja. is het nu sinds tien jaar uh, de top duizend geworden. Hij is een beetje meegegroeid eigenlijk. Oh, en de top 2000 van Radio 2 is dus eigenlijk uh, imitatie. Uh, een klein, klein beetje wel, ja. Vroeger was de publieke omroep over het algemeen vrij was van hitlijstjes. Maar goed, ja, de tijden verkeren, hè. Hij is wel veel beroemder, hè, de top 2000 van Radio 2. Uh, dat weet ik niet. Dat hangt er een beetje vanaf in welk moment in de tijd je dat vraagt, natuurlijk. Maar nu. dat uh, Radio 2 het hartstikke goed doet, dat mogen duidelijk zijn. Met een prachtige en leuk televisieprogramma erbij. Dus uh, wat dat betreft, alle complimenten. De lijsten lijken wel een beetje op elkaar. Ik zag dat Bohemian Rhapsody die bij jullie hoog gaat eindigen. Klopt. En dat is, dat is natuurlijk ook een beetje de wet van de grote getallen. Dat was eigenlijk al, uh, toen we dat uh, in het verleden met handmatig eigenlijk die lijsten samenstelden. Dan vroeg je aan de luisteraars van stuur een tent, uh, briefkaart, een ansichtkaart of gewoon een briefkaart naar, uh, naar Radio Veronica. En dan uh, zaten een paar dames die zaten de resultaten daarvan op te tikken. En na duizend kaartjes veranderde er eigenlijk niet zoveel. En dat is. Denk ik tot op heden nog zo. En ook de smaak van het Nederlandse uh, publiek. Ja, dat is eigenlijk best wel een beetje hetzelfde. Namelijk Queen, Queen en nog eens Queen. Ja, en een beetje Kunst Roses dan bij Radio Veronica. Nou, je ziet wel dat een Coldplay nu eindelijk een beetje om de hoek komt kijken. U2 YouTube, YouTube wil het ook altijd nog wel goed doen. Maar toch wel vaak uh, de jaren 70, uh, uh, 60, 70. Die, die, vooral de jaren 70, die voeren op dit moment wel een beetje de boventoon nog. Maar dat zal alles te, ook te maken hebben met... Uh, het publiek dat ook echt het leuk vindt om te stemmen op dit soort lijsten... die zijn al wat ouder en die, uh, die, die zitten al een beetje in de retrofase, zullen we maar zeggen. Erik, we hebben je gevraagd wat jouw persoonlijke nummer 1 aller tijden is. Dat hoeft dus niet Coldplay te zijn, niet Guns N' Roses en ook niet Queen. Wat is het wel geworden? Wat het wel geworden is dit jaar, want het kan nog wel eens een beetje verschillen, is Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River. En uh, dat is omdat ik uh, samen met een vriend van mij die helaas uh, het afgelopen jaar uh, is overleden, uh, daar uh, hele goede herinneringen aan heb. Uh, hij liet het, met het liedje voor het eerst te horen en ik moet zeggen dat uh, ik heb diezelfde avond, uh, heb ik hem ongeveer tien keer afgeluisterd. En uh, was, ik, uh, was ik meteen dol enthousiast en juist dat gevoel, de sfeer die het liedje uitademt, is echt iets voor de decembermaand. I can see it now The distant red neon shivered in the heat I was feeling like a stranger in a strange land You know where people play games with the night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 Hang in the ring. dat ze nooit leiden van de band die ook de band heten. Somewhere on Crazy River, op verzoek van Erik de Zwart. Vandaag zagen we de eerste beelden van het bezoek van premier Rutte... aan de Palestijnse gebieden, samen met de ministers Timmermans en Ploemen, plus een grote handelsdelegatie. Morgen is Israël aan de beurt. Correspondent Monique van Hoogstraten komt net van een informele persbijeenkomst... met de Nederlandse politici. En Monique, wat heb je gevraagd? Ik heb Rutte het volgende gevraagd. Um, nou, nee, laat ik eerst zeggen... Rutte zelf vertelde dat uh, er geen politieke reden is... dat ze eerst uh, aan de Palestijnse kant op bezoek gaan... en dan aan de Israëlische kant. Uh, je zou je zomaar kunnen afvragen... waarom is dat? Is het kabinetsbeleid nu zo erg veranderd? Um, dat, daar is dus geen enkele reden voor... behalve een praktische, zei hij. Maar hij vond het achteraf toch wel uh, handig... dat het zo gelopen was omdat, zo zei hij, het uh, extra rijk had voorzien van vragen, opvattingen en ideeën. Om vervolgens morgen mee naar de Israëlische kant te gaan. Dus daarop wilde ik natuurlijk heel graag weten... Welke, welke ideeën? Precies, welke opvattingen en ideeën. Nou, daar ging hij niet op in. Daar bleef hij heel vaag over. Um, ik vond het wel opmerkelijk, want het is een beetje het thema van de dag uh, wat mij betreft. Ik heb ook veel ondernemers gesproken die ook allemaal tamelijk um, onbekend zijn... Uh, met de Palestijnse gebieden. Uh, ik merk dat overigens wel vaker uh, bij andere bezoekers ook. Mensen hebben een heel vertekend beeld uh, van, uh, van Palestina of de Palestijnse gebieden. Uh, wat de ondernemers betreft, denk ik dat ze um, aan de ene kant verrast zijn... door de impact die de bezetting heeft op het economisch leven. De grenscontroles, de checkpoints, et cetera. Maar van de andere kant ook verrast zijn dat er desondanks een heel bloeiende uh, economie uh, gegroeid is in het Palestijnse gebied. Heel veel mensen hebben het idee... Palestina, dat zijn stenen de jongeren... Uh, kennelijk het tweede intifada heeft enorm veel indruk gemaakt. Uh, staat velen nog op het netvlies um, gebrand. En dan komen ze hier en dan zien ze een tamelijk modern uh, land... Uh, eens economisch ontwikkeld, vaak ook tamelijk liberaal. Dus heel verrast. Uh, vertel eens over die bloeiende economie. Wat, wat zie je om je heen daar? Nou, wat je vooral ziet, wat het heel goed doet, is de ICT-sector. Hoe zeg je dat in gewoon Nederland? Uh, de technologie. Dat maakt met internet en computer. Ja, en, precies. Uh, met, het virtuele, met de virtuele economie. En dat is geen toeval, uh, want dat is een economie... die heel weinig, te, die eigenlijk niet te maken heeft met grenzen. En uh, als de economie hier ergens last van heeft... dan zijn het juist die grenzen. Alle import, alle export gaat allemaal via Israël of wordt door Israël gecontroleerd als het naar Jordanië gaat. Uh, in de virtuele wereld bestaan die grenzen niet. Dus dat is een sector die het uh, heel goed doet. Maar er zijn ook wel andere sectoren... Um, uh, die wat meer, ja, hoe moet je dat zeggen, producten maken. Hè? Uh, landbouw is natuurlijk heel groot hier. Uh, die hebben wel vaak te kampen met wat problemen. Maar die zijn nou juist uh, heel blij met die Nederlandse ondernemers die langskomen. Want die hopen dat zij... Uh, de contacten met de buitenwereld wat makkelijker kunnen maken. Zodat zij bijvoorbeeld wat makkelijker naar Europa kunnen gaan exporteren. En zie je ook uh, bijvoorbeeld bioscopen in de Palestijnse gebieden... en uh, Starbucks-coffeeshops en uh, cafés? Uh, bioscopen zie ik niet heel veel, maar je ziet wel hele hippe uh, cafetjes en restaurants... Uh, daar zie je, zitten dan ook wel vaak weer veel buitenlanders. Vergeet niet dat er met name in Ramallah heel veel Europeanen en Amerikanen rondlopen. Want de wereld van de NGO's en de hulporganisaties en de uh, ambassades... Uh, nou niet de ambassades, maar de vertegenwoordigingen... die is nog steeds heel erg groot. Uh, maar op die plekken zie je ook heel veel uh, jonge Palestijnen... Uh, vaak ook weer in Ramallah bijvoorbeeld, wel grappig, uh, veel Palestijnen die uit Amerika komen, die daar jarenlang gewoond hebben, die op een gegeven moment terug zijn gekomen hier toen ze dachten uh, we gaan een eigen staat vormen, hey, het, gaat, het gaat goed. Um, en die hebben heel veel, heel veel modern leven en trouwens ook heel veel geld voor de Palestijnse economie meegebracht. Er is al een soort relletje ontstaan... omdat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken niet kan uitsluiten... dat Nederlandse bedrijf, bedrijven daar contact leggen... met bedrijven uit de Israëlische nederzettingen in bezet gebied. En ja, dat mag eigenlijk niet van het regeringsbeleid. Hoe is daarop gereageerd? Nou ja, dat mag eigenlijk niet van de regering. Kijk, de regering zegt, de bedrijven moeten het zelf weten... Het uh, is hun verantwoordelijkheid of ze zaken willen doen met bedrijven die ook in de nederzettingen werken. Maar wij ontmoedigen dat. En als wij zien dat het gebeurt, dan zullen we het bedrijf daar ook op aanspreken. Interessant is dat uh, de Nederlandse overheid wel iets meer doet dan het alleen maar afraden. Want de Nederlandse overheid faciliteert het. Zelf eigenlijk ook, dat die bedrijven met elkaar in aanraking komen, met elkaar in gesprek dus Nederland, komen. Dus Nederland speelt een beetje dubbel spel eigenlijk met die nederzettingen. Nou ja, kijk, ik, ik, ik heb dat vandaag aan Rutte gevraagd, eerder vandaag. Um, eh, hoe zit dat dan, He, dat, dat de ambassade dat bijvoorbeeld hier in Tel Aviv dat faciliteert? En dan zegt hij, ja, ten eerste kan je niet altijd weten... welke bedrijven precies ook zaken doen, eh, belangen hebben in de nederzettingen. En ten tweede zegt hij, als een bedrijf nou vooral in Israël werkt... en een paar dingen in de nederzettingen doet... dan moet je daar misschien niet zo zwaar aan tillen. Dat vind ik wel een interessante, want dat is volgens mij toch niet helemaal... In overeenstemming uh, met het uh, regeringsbeleid. Uh, Monique, denken de Palestijnen niet? Ja, Rutte en die ministers zeggen wel, wij zijn bevriend met jullie, maar Israël heeft toch een streepje voor bij Nederland. Nou, de Palestijnen uh, die ik spreek, uh, de ministers zijn wel heel erg kritisch. Maar uh, ik sprak bijvoorbeeld de minister van buitenlandse zaken die zei, nou ja, ik wil daar ook niet heel veel fus uh, over maken. Ik begrijp dat dat lastig is in de Nederlandse verhoudingen, in het Nederlandse kabinet. Uh, ik zou heel graag zien dat de bedrijven dat niet doen. Dat de overheid meer doet, dat de regering meer doet dan dat ontmoedigen. Maar um, ja, ik, hij, hij merkt hij, dat hij dat niet kan eisen... Um, en dat, daarbij speelt denk ik ook mee dat dit forum deze ontmoetingen aan Palestijnse kant... tussen het Palestijnse en Nederlandse bedrijfsleven ook heel erg belangrijk zijn uh, voor de Palestijnse autoriteit. Dus ik denk dat hij, net als Rutte, ook een behoorlijke pragmatist is als het erop aankomt. Nou, dat past dan bij elkaar. Je bent nu in Bethlehem, al iets te merken van de kerstsfeer daar. Ja, enorm. Ik zit uh, onder uh, flikkerende lichtjes... En de kerststerren die planten met rode blaadjes... die staan hier uh, overal omheen. En van Bethlehem weer naar de muziek. Van Veronica's top 1000 naar de top 2000 van Radio 2. Daniel Dekker, DJ bij De Tros. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Erik de Zwart noemt zijn lijst, uh, de Veronica-lijst... de lijst der lijsten. Wat is de top 2000 dan wel niet... Nou ja, die term moet hij dan van ons uh, hebben gestolen met, uh, met alle respect. Want Er is natuurlijk maar één eindejaarslijst in Nederland en uh, dat weten ook alle luisteraars wel. Dat is die uh, top 2000 die we nu uh, voor de vijftiende keer gaan uitzenden tussen kerst en oud en Nederland. O jee, Erik de Zwart denkt dat Veronica er het eerst bij was en dat de uh, top 2000 eigenlijk een imitatie van Veronica is. Nou oh ja, er zijn natuurlijk sinds jaren en dag allemaal van die, van die hitlijsten. Dat is inderdaad wel begonnen ooit. Uh, kan ik mij nog herinneren, maar toen stonden we nog in de box bij mijn ouders. Uh, vanaf een schip inderdaad. En dat heette inderdaad Veronica. Toen had je al de top 100 te tijden. Maar uh, ja, nu, nu zijn er dus... Uh, ja, er is ook nog een top 4000 zelfs, uh, heb ik begrepen. Ik weet niet of die nog bestaat. Ja, Radio 10 Gold. Ja, precies. Maar de, maar de top 2000 is uh, in ieder geval op afstand best de best beluisterde hitlijst tussen Kerst en Oud en Nieuw. En daar werken ook uh, miljoenen mensen aan mee. Hè? Want we hebben de stemmen weer geteld uh, afgelopen week. 3,3 miljoen mensen hebben op hun, uh, op hun favoriete liedjes gestemd. Mama mia. ja. mia. 3,3 miljoen? Ja. Dus dat is toch een flink aantal. En hey, Wordt het niet een beetje een grijs plaat elk jaar? Ja, nou ja goed, die lijst die, die, die zichzelf wel. Er zijn natuurlijk ook jaar wel weer een aantal nieuwe liedjes die in die lijst terechtkomen. Maar hoe hoger je komt in die top 2000, hoe geëikter de titels zijn. En wat dat betreft uh, heeft Erik misschien ook wel gelijk. Want die, die lijsten kun je eigenlijk bijna over elkaar heen leggen. Uh, vooral als je, als je wat hoger in die lijst komt, dan staan de geëikte uh, succesnummers. Hote California van de Eagles, een liedje van Guns N' Roses, Queen komt natuurlijk veel voor. Stairway To Heaven van Led Zeppelin, uh, Metallica staat in beide lijsten heel hoog, er zijn allemaal van die, van die nummers die een eeuwigheidswaarde hebben voor heel veel luisteraars. En hoop je niet eens heel stilletjes dat er een hele nieuwe generatie gaat meedoen... die helemaal niets wil weten van al die 70 jaren platen? Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook geleidelijk. Ik denk dat als wij elkaar over een uh, aantal jaren weer bellen... dan zal ik hem niet meer presenteren, die lijst. Maar dat zal er ook heel veel veranderd ik zijn. Ik zal je ook niet meer kunnen bellen dan, vrees ik. <laughs> nee, nee, Max. Dan spreken we elkaar niet meer. Maar dan zullen we de jaren zestig uh, liedjes uit die lijst zijn verdwenen. Dat zien we nu ook al, hoor. Er is ook al een trend dat die 60s en 70s langzaam uit de lijst verdwijnen... en plaatsmaken voor je muziek uit de jaren tachtig en in de jaren negentig. We hebben je ook gevraagd, Daniel, wat jouw persoonlijke nummer 1 zou zijn. Uh, het, het mag niet van de Eagles zijn en ook niet van Queen. Wat wordt het? Nou ja, dat is heel moeilijk om, om, uh, om een absolute nummer 1 te noemen. Want uh, ja, er zijn zoveel mooie liedjes gemaakt... Uh, maar ik wil toch even aandacht vragen voor een nummer dat in de top 30 stond het afgelopen jaar. in De top 2000, waar die dit jaar komt is, dus dan weet ik niet. Maar dat is The Man in Black, Johnny Cash, die uh, tien jaar geleden al En Een van de, van de laatste nummers die hij heeft opgenomen. Dat heeft hij zo mooi gedaan. En al, iedere keer dat liedje hoorde ik er helemaal stil van. En dan moet ik even mijn auto aan de kant zetten of even alles uit mijn handen laten vallen. Dat is een prachtige heard. I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears the hole The old familiar sting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 And you could have it all My empire of dirt I will let you down I will make you hurt De kuis van trotskollega Daniel Dekker Johnny Cash. Hurt. Zuid-Afrika. Rouwt om oud-president Mandela. Maar wij willen vooral vooruitkijken naar hoe het zal aflopen... met dat land zonder die vader des vaderlands. Ik ga eerst naar Zuid-Afrika zelf, naar correspondent Bram Vermeulen. Goedenavond, Bram. Goedenavond, Mark. Je sprak in het journaal net van carnavaleske toestanden in Zuid-Afrika. Hoe, hoe is de sfeer daar? Wat bedoelde je daarmee? Nou ja, dat het gewoon uh, ontzettend vrolijk is. Ik bedoel, uh, er is uh, natuurlijk verdriet dat uh, de man uh, is overleden. Maar Zuid-Afrika had zich er ook al zo lang op voorbereid... dat uh, op de dag dat wat helemaal gebeurt. Ja, ik, ik zie gewoon een viering uh, om mij heen. Uh, blank, zwart, uh, iedereen is echt zijn leven aan het vieren. En ik moet zeggen dat overal waar kom de sfeer op straat... Ook ongelooflijk goed. Dus er is gewoon iets van trots. Ook wel het besef dat er een tijdperk is afgesloten. Misschien ook wel uh, onzekerheid over het tijdperk uh, dat nog gaat komen. Maar op dit moment is het echt uh, vieren. Feest. En in Soweto is het inderdaad een beetje carnaval. En wordt er al gesproken over die politieke toekomst van het land? Want er zijn volgend jaar verkiezingen. Ja, natuurlijk wordt daar de hele tijd over gesproken. En uh, wat ik zo interessant vind... Uh, bedoel, ik ben in de afgelopen vijf jaar uh, in, in Turkije geweest... Uh, en ik vind het een enorme verandering. Uh, een, echt een ander land heb ik aangetroffen. In die zin dat uh, ik nog nooit heb gehoord... hoeveel trouwe ANC-kiezers uitgesproken kritisch zijn... over het huidige leiderschap. Met name president Zuma. Het corruptieschandaal dat hem achtervolgt... Uh, Eigenlijk het uitblijven van, van de belofte. En de kritiek die er op Zuma wordt geuit, ken ik niet uh, en herken ik niet van de tijd dat uh, nou ja, Mandela nog president was. En zelfs niet uh, toen Beatty nog president was, hoewel die aan het einde van zijn presidentschap ook nog wel wat te duren kreeg. Maar het uh, enorme cynisme dat er op dit moment heerst en ook de twijfel onder kiezers of ze. ...in april nog wel op het ANC moeten gaan stemmen. Of misschien toch maar voor die ondeugende Julius Malema... ...die jongen die uh, nog de anc gaat leiden... Maar, ...maar er uiteindelijk is uitgezet, ja. En dat zijn toch echt grote verschuivingen grote volgens mij. Ik kom zo bij je terug. Blijf even een lijncontact leggen met Soweto is helemaal geen probleem. Maar met de studio van Omroep West in Den Haag wel. Daar zou ik Ineke van Kessel van het Afrika-studiecentrum nu willen spreken. Dat gaan we proberen. Maar in elk geval zit hier in de studio ook Zuidelijke Afrika-deskundige Peter Hermes. Ik had het met Bram al even over de kritiek op de huidige president Suma. Hoe fel is die kritiek? Nou, die is het uh, laatste jaar wel uh, fors toegenomen. Zeker na de schandaal vorig jaar bij die mijnen. De, de Marikanen mijnen, waar een enorme slagpartij aangericht is. En het is duidelijk dat Zuma uh, uh, veel kritiek te verduren krijgt... vanwege zijn uh, corruptieschandalen. Hij heeft een huis gebouwd... Wat, uh, die aftrekt van de belasting. In Groot zwembad ook, hè? Ja, het was bedoeld, de kosten zouden gemaakt worden... voor de veiligheid van het huis. Maar hij heeft daar een zwembad aan gelegd... en een theaterzaal in gemaakt. Dus dat is nou niet echt iets met veiligheid te maken. En daar, heeft, daar is natuurlijk ongelooflijk veel kritiek op. Maar het is natuurlijk een meer structureel probleem... dat je ziet dat de corruptie binnen ANC... de laatste jaren toch wel onderzooma. ...voorst toegenomen is. En Zuid-Afrikanen zijn anders dan Zimbabweanen bijvoorbeeld. Die gaan de straat op en die protesteren. En, die, uh, en dat is wat Mandela ook vaak gezegd heeft. Als het ANC niet, uh, niet levert of niks doet wat in jullie belang... ...dan heb je het recht om daar ook tegen in protest te komen. En dat gebeurt op uh, grote schaal. En dat, als ze een aantal ernstige structurele problemen niet aanpakken... Zoals bijvoorbeeld uh, de werkloosheid in het land. Zoals bijvoorbeeld uh, het toch nog steeds zwakke onderwijssysteem in het land. Zoals bijvoorbeeld. Uh het feit dat er nog, uh, nog steeds een forse criminaliteit... Het, hoewel dat wel wat afgenomen is, ja. dan en iets doen aan de landkwestie. Het is een beetje zo... explosief in combinatie met dat de president... een villa met zwembad precies, en gouden kranen daardoor, bouwt. Natuurlijk. Precies, daardoor kan die zaak exploderen in de toekomst. En ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat daar aandacht aan besteed gaat worden. En ik denk dat deze begrafenis van Mandela, of het overlijden van Mandela... Zooma wel heel erg goed uitkomt op dit moment. Want het leidt de aandacht af van die affaire. Ja, en nu gaat het alleen maar daarover. En het gaat over Mandela. En het was natuurlijk toch de personificering ook van het ANC. Het man die met het ANC werkte. Ik denk niet dat het onmiddellijk enorme effecten voor het ANC heeft. Maar ik neem aan dat dat voor de verkiezingen wel weer tijdig uh, uh, veel kritiek zal komen. Je ziet ook dat de vakbeweging zich uit, uit, uit elkaar aan het vallen is. Dat is een enorm uh, groot probleem op dit moment. Ja. We hebben contact met Omroep West. Maar, maar eerst even hoor Bram uit Zuid-Afrika. Ja, nee, ik vraag me af of Zuma wel zoveel uh, profijt zou hebben van de uh, dood. van Alleen natuurlijk is het zo dat op dit moment nergens anders over wordt gesproken. Maar het is ook niet uh, zo dat uh, Zuid-Afrikanen uh, zeg maar, zo'n slecht verheugen hebben... dat ze dan meteen vergeten hoe Zuma ze teleurgesteld heeft. Ik heb deze week veel met uh, Zuid-Afrikanen gesproken. Zwarte Zuid-Afrikanen die... ...lachend zeggen dat ze uh, zo uh, een hele reeks aan citaten van Mandela kunnen oplevelen... ...maar niet één van president Zuma. Ja. En dat zijn toch ja, dat zijn pijnlijke anekdotes. Uh, het, het totale gebrek aan leiderschap wat, wat Zuma laat zien... ...eigenlijk een president die alleen maar bezig is zichzelf uh, uh, buiten de gevangenis te houden. Uh, zo wordt er in die termen over gesproken en ja... Uh, Mandela is het ANC, maar het ANC uh, van Zuma is niet meer uh, hetzelfde. En ik vraag me af of, of Zuma nou nog uh, profijt kan hebben. Zeker als de verkiezingen nog uh, ruim vier maanden van ons vandaan zijn. Maar hij is geen groot denker en, en, en ziener, Zuma. Nee, nou ja, ik, kan, ik kan je daar een persoonlijke anekdote over vertellen. Ik, ik heb ooit de eer gehad om bij hem te verblijven in Kandla, het dorp waar hij dat grote huis heeft ge gebouwd. En ik mocht rondsnuffelen in zijn huis. Daar stond wel een boekenkast, maar in uh, die boekenkast stond, uh, geloof ik, één fotoboek over de Zulu-cultuur. En toen zei zijn broer uh, mij: ja, Mijn broer uh, Jacob is een groot lezer. Ik zei: Wat leest hij dan? Hij leest elke dag de krant. <laughs> het, is, het is iets het is meer dan een heleboel Nederlanders doen. Mevrouw van Kessel, goedenavond. goedenavond. U valt midden in een discussie tussen Bram Vermeulen en Peter Hermes... over president Suma. En We waren net bij de vraag, zal die nationale verbroedering... die er nu tussen, tussen zwart en, en blank plaatsvindt... rond het overlijden van Mandela... Zuma gaan redden bij de verkiezingen? Of, of zal dat toch anders lopen? Wat denkt u? Uh, wel, ik denk dat die saamhorigheid over een paar weken wel weer is uitgewerkt. Ik denk steeds terug aan dat wereldkampioenschap voetbal. Toen kon ook heel Zuid-Afrika broederlijk feest vieren. En ik denk dat ze nu in grote saamhorigheid kunnen rouwen. Maar die verkiezingen zijn volgend voorjaar, april, mei. Ja, tegen die tijd is die verbroedering wel weer uitgewerkt. Maar ik zou Jacob Zuma nog niet meteen afschrijven. Want hij is een Wat zijn zijn sterke punten overlever gebleken. Wat zijn zijn sterke punten? We hebben het over de negatieve punten gehad. Uh, Wel, hij heeft tot dusver een groot uh, overlevingsvermogen aan de dag gelegd. Uh, hij heeft zich al vaker uit hele netelige situaties weten te redden. En hij heeft een paar sterke punten, ook al zijn die wel een hele tijd geleden. Hij heeft zich in de tijd, begin jaren negentig, heel verdienstelijk gemaakt. Met het bijleggen van het hele gewelddadige conflict in KwaZulu-Natal. Uh -huh. Tussen de Zulu-beweging en Kata en het ANC. Daar heeft Jacob Zuma als bemiddelaar achter de schermen echt uh, heel goed werk gedaan. Maar dat is al heel lang geleden en daarna is er heel veel misgegaan. Maar hij is heel behendig ook om toch verschillende facties in het ANC tegen elkaar uit te spelen. Uh -huh. Dat kon je vorig jaar zien op dat congres in Bloemfontein. Ja, wat hij wel won uiteindelijk. Heeft hij gewonnen. Meneer Hermes, heeft Mandela bij leven eigenlijk ooit openlijk kritiek op Mbeki, op, daarna op Suma, gehad? Of, of is hij altijd loyaal aan het ANC gebleven naar buiten toe? Hij is je geweest aan de collectiviteit van het ANC. In zo'n serie was hij ook een, een leider en een volger, kun je zeggen... van het beleid van het ANC. Maar hij is zeker kritisch geweest, uh, bijvoorbeeld als het gaat om het ANC-beleid. Ik denk wel belangrijk is om te zien dat hij al 15 jaar niet meer uh, uh, aan de macht is. En dat hij eigenlijk vanaf het moment dat hij aftrad als president... ook binnen het ANC, wat iemand vandaag uitdrukt in Zuid-Afrika... in een soort box is gezet, waardoor hij weinig invloed had... in wat er precies in het ANC gebeurt. En uh, dat bleek ook al heel snel. Omdat Mbeki uh, natuurlijk met een aidsbeleid, AIDS beleid begon. Waar, het, uh, waar ongelooflijk veel kritiek op geweest is. Dat was de is. eerste president na Mandela? was dat? Ja, was, uh, die werd van 19, 1999 gekozen tot president. Tot 2008 is hij dat geweest. En uh, die is uh, buitengewoon uh, bekritiseerd geweest. Vanwege dat beleid. Ook door, uh, door Mandela. En uh, het is wat ik uh, straks eigenlijk ook al zei. Mandela heeft ook heel erg aangegeven. Dat het belangrijk is ook als... ...Zuid-Afrikaan kritisch... ...en, en uh, in opstand te komen... ...als de zaken niet lopen zoals het zou moeten lopen. En ik denk dat... Uh, dat, ...dat hij die cultuur... Mee ...van verzet zeg maar... ...dat dat uh, ook mede door Mandela... ...nog steeds heel levendig is in Zuid-Afrika. Ja, ik ben het niet helemaal mee eens hoor... ...als ik daarop mag reageren. Tuurlijk. De, de, de Desmond Tutu zei van de week zelfs nog... ...dat een van zijn zwakheden toch was... ...dat hij te loyaal was... ...aan zijn kameraden. Zekerheid. Hij heeft wel eens voorzichtig iets gezegd over eens Maar hij is zich toch echt uh, zeer bewust buiten het debat gehouden. Uh, zelfs over Zimbabwe heeft hij niet echt iets gezegd. Maar, maar toen bijvoorbeeld de Irak-oorlog uitbrak... heeft hij uh, wel degelijk hele stevige uh, kritiek geuit op de regering van Bush... dat dat niet de manier was uh, om in de wereld te bewegen. Dus als, als hij het echt vond... Dan stond hij er wel. Maar over het ANC, ja, dat past toch met vuile handschoenen, laat ik het zo zeggen. Nou, bij de, over het overlijden van zijn zoon bij AIDS heeft hij een enorme statement gemaakt tegen ja. het beleid van, uh, van uh, Mbeki op het AIDS-gebied. Dat was echt zeer uitgesproken. En over corruptie ja. heeft hij zich altijd zeer uitgesproken negatief uh, uitgedrukt. Hij was ook een symbool van juist niet corrupt en geen zelfinteresse. Dat is wel echt heel belangrijk. Mevrouw van Kessel, we hadden het daarnet even over Julius Malema, oud jongere leider van het ANC, radicaal uit het ANC gezet, maar hij zou zijn eigen partij willen eens kunnen oprichten om met de verkiezingen mee te doen in 2014. Zou dat een serieuze politieke factor kunnen worden, denkt u? Potentieel wel, want er is denk ik een enorm ontevreden electoraat dat nu niet echt een. Uh... Een optie heeft een partij heeft om op te stemmen. Maar het probleem met die Economic Freedom Fighters van Julius Malema is dat ze wel grote menigte op de been krijgen. Maar ze slagen er niet zo goed in om die aanhang zich te laten registreren als kiezer. En die volgende verkiezingen zijn al over een paar maanden. En die beweging van Julius Malema is nog alles behalve een electorale machine. Hij is niet denk ik in staat om echt een serieuze verkiezingscampagne te voeren. Om zijn aanhang zich te laten registreren als kiezer. En om dat toch in betrekkelijk korte tijd op poten te krijgen. En dat vergt ook heel veel geld. En waar haalt hij dat vandaan? Want zoals iedereen in Zuid-Afrika weet, het is heel koud buiten het ANC. Bram, geen, geen concurrentie, geen serieuze concurrentie voor het ANC bij de verkiezingen? Ja, ik denk dat, uh, dat Ineke wel gelijk heeft. Ik bedoel, de, de, de, de machine van Malema is natuurlijk niet te vergelijken... met de machine van het ANC die werkelijk in ieder dorp uh, een kantoor heeft zitten... en heel makkelijk kan mobiliseren. Maar ik moet ook zeggen dat in de paar weken dat ik nu terug ben in Zuid-Afrika... ik heel veel rode barretten heb gezien. Dat is, uh, dat is het Che uh, ja, Guevara, het symbool van uh, de economic mm -hmm. freedom fighters van Malema. En dat ik uh, veel mensen positief uh, over hem hoor spreken wel in de hippe kroegen in Johannesburg... maar ook natuurlijk ook rondom Marikana... waar uh, Peter het eerder al over had. Eh. Waar dat, uh, dat mijn... Noeepad uh, uh, is. Die, die, die slachting is geweest. Ja, dus het is wel degelijk een factor waar men heel veel over spreekt. Wat dat precies bij de stembus betekent... weet ik niet. Ik hoorde iemand zeggen... misschien dat die 10% krijgt. Ik denk niet dat het alleen maar een gevaar is voor de macht van het ANC, maar wel voor de almacht van het ANC. Peter Hermes, als laatste? De laatste zin is denk dat het ook goed is om te kijken... naar wat er met de vakbond gebeurt. Die zijn uit elkaar aan het vallen. En uh, er is een, uh, zijn bonden die terugtreden uit Costa toe. En dat is een belangrijke ontwikkeling. Nou, ik heb een voorgevoel dat bij uh, de verkiezingen. dat durf ik wel te voorspellen uit het ANC. heel veel t-shirts met de afbeelding van uh, Nelson Mandela. En, en koffiemokken ook met de afbeelding van Nelson Mandela. Nou, of het genoeg is. Mag ik jullie alle drie bedanken? Ineke van Kessel, Peter Hermes. en in Zuid-Afrika terug, Bram Vermeulen. Ja, van de top 1000 van Veronica en de top 2000 van uh, uh, Radio 2, daar hebben we het al over gehad, maar het kan altijd nog langer. Herbert Visser, directeur en eigenaar van Radio 10, goedenavond. Goedenavond. En jullie hebben een top 4000. Ja, inderdaad. Is zo'n top 2000 nou niet lang genoeg? Nou, um, een aantal maanden geleden hebben wij... en wij zijn 100 NL, dat is een ander radiostation... hebben we Radio 10 overgenomen van Talpa. En Radio 10 zond al vanaf 2005 de top 4000 uit, ieder jaar. Dat heeft te maken met um, 40 jaar top 40. In 2005 was het 40 jaar dat de top 40 bestond en de man die destijds de scepter zwaaide over Radio 10 in dat jaar was Erik de Zwart en tegelijkertijd was en is Erik iemand die in hoge mate betrokken is bij de Stichting Nederlandse Top 40 Aha. en die besloot toen van nou om te vieren dat er 40 jaar Top 40 is wil ik graag dat Radio 10 dan een Top 4000 gaat uitzenden Erik de Zwart zit dus eigenlijk achter al die toplijsten? In ieder geval wel uh, was hij in hoge mate betrokken bij de totstandkoming van de Top 4000 in het jaar 2005. Veronica en Radio 2, laten die lijst samenstellen door de luisteraars. Hoe doen jullie dat, Herbert? Ook door de luisteraars. De grote vraag elk jaar is bij al die lijsten. Zou Bohemian Rhapsody van Queen weer nummer 1 worden? Is die nummer 1 geworden bij jullie? De top 10, die hebben wij nog niet gepubliceerd. Die houden we geheim. Dus dat is echt een verrassing voor de luisteraars van de top 4000 op Radio 10. Hij staat niet in de lijst die wij wel hebben gepubliceerd. Dat zijn de nummers 10 tot en met 4000. Dus hij staat bij de dus top 10? Je, dus je mag ervan uitgaan dat hij in ieder geval in de top 10 te vinden zal zijn. Uh, Herbert, we hebben je gevraagd jouw persoonlijk nummer 1 voor ons uit te kiezen. Wat is dat geworden? Ja, um, nou ik dacht natuurlijk met het oog op morgen is een programma... waar ik zelf overigens ook nog regelmatig naar luister vlak voor het slapen gaan. En um, dus dan lig je gewoon lekker in je bedje met een en Je hoort nog wat zoetgevorste klanken. En ik dacht aan wat uh, gitaarspel, ingetogen gitaarspel van een gitarist uit de Achterhoek. Die dit jaar op nummer 2891 in onze top 4000 staat. En dat is een nummer van de welbekende uh, Achterhoekse gitarist uh, Angus Young. Die speelt in een band met de naam ACDC en uh, A Whole of Rosie. Lijkt me wel leuk. 2841, zei je? 2891, ACDC, Holo De Rosy En er staat geen plaat. ACDC zouden... We, nou, maar dan gaan we gewoon praten over... Uh, de Megadam in uh, Ethiopië. Herbert Visser uh, was dat van Radio 10. En uh, hij uh, luistert nog steeds naar... Met het oog op morgen voor het slapen gaan, is die hier gevonden? You can say got it. AC, en als we ze de kans gaven verder te zingen, dan had u gehoord dat het Holodon Rosie heette. Nou, Jos van Beurden is onderzoeker, journalist, schrijver... gespecialiseerd in de regio Ethiopië. Mede-auteur van het boek Footsteps in Dust and Gold over Ethiopië... dat ja. deze week verschijnt. Maar, meneer van Beurden, reden u uh, uit te nodigen vanavond... is het dreigende conflict tussen twee landen... Ethiopië en uh, Egypte over de Nijl. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Um, er is al heel lang een conflict over het gebruik van het Nijlwater. Er wordt wel gezegd van... in deze tijd gaat het misschien wel in die regio van de wereld... meer over water dan over olie. Het is zo dat uh, de boeren in Egypte... zijn afhankelijk voor hun landbouw van het Nijlwater. Maar dat Nijlwater dat komt uit het Victoria meer, want daar begint de witte nijl. Dat is bij Tanzania, Rwanda en zo. En dat nijlwater komt uit de blauwe nijl. die begint in Ethiopië. En daar wil Ethiopië een dam aanleggen, begreep ik? Ja, daar wil Ethiopië een dam aanleggen. En uh, die dam, dat is een dam niet voor, om, om dat water te gebruiken voor de landbouw. Maar ze gebruiken dat om elektriciteit op te wekken. Energiecentrales worden dat. Dus dat water stroomt eigenlijk gewoon door. Maar daar zit dus wel eens een klein verlies in... En Egypte heeft, een, er is een heel oud verdrag uit 1929, dat is gesloten tussen Egypte en Groot-Brittannië, want Groot-Brittannië was toen heer en meester in Soedan. En in dat verdrag staat dat Egypte, er werd toen gezegd, nou, in, er komt op de grens van Soedan en Egypte komt ongeveer 74 miljard kubieke meter water langs. Egypte mag daarvan ruim 55 miljard kubieke meter hebben... en Soudaan de overige 18 miljard. Maar die andere landen, die ook aan de nij liggen... die zijn helemaal buitengesloten van dat verdrag. En Ethiopië heeft eigenlijk al een... al minstens in de jaren 50 hebben ze al plannen gemaakt... dat ze zeiden van nou, dat moet veranderen... want dat kan gewoon zo niet. Want die blauwe nijl, de blauwe nijl die levert het meest... die levert 85 van het water... wat in Khartoum in de hoofdstad van Sudaan, samenkomt met de Witte Nijl en dan Je verder gaat de Nijl. Nijl. Dus Ethiopië die heeft eigenlijk aan zijn eigen water... hebben ze bijna niks. En het enige wat ze nu doen... dat is van die elektriciteitscentrale, van die grote dammen bouwen om elektriciteit op te wekken. En in feite hebben ze er al één gedaan vlakbij het Tanameer, waar ook de oorsprong van de Nijl is. En daar heeft eigenlijk niemand iets over gezegd. Die is ook niet zo groot. Maar deze nieuwe dam, ja, dat wordt de grootste van Afrika... met een enorme impact, nou ja, enzovoort. U zegt, uh, oké, okay, ze bouwen een dam en uh, leggen het water een beetje om... maar dan stroomt het wel door. Maar daar twijfelt Egypte kennelijk aan. Die denkt dat het water helemaal niet gaat doorstromen. Ja, dat is, er is onderzoek gedaan naar, dat, uh, naar wat, wat er aan verlies van water zal zijn. Dus er is een tijdelijk verlies op het moment dat het meer bij die dam gevuld wordt. Dan wordt het allemaal opgehouden. En er is een soort permanent verlies, omdat het wordt een heel groot meer. Dus daar verdampt heel veel. En, en dat is ook een probleem. En die verdamping, dat op zich is het misschien wel even interessant om te vertellen... dat in, als je bijvoorbeeld in zuid soedan gaat kijken naar de, naar de Witte Nijl... Dat, dat is een rivier, maar dat zijn ook heel veel kleine watertjes. Die kleine watertjes zijn waanzinnig belangrijk voor de lokale bevolking, voor vis voor het water voor mensen en dier enzovoorts voor landbouw en zo. En op een gegeven moment was Sudaan ook bezig om dat water sneller te kanaliseren naar het noorden, maar dan zouden er heel veel van die mensen in het zuiden gedupeerd zijn, omdat het water sneller doorstroomt dan. Hè? En dat was een van de oorzaken voor de oorlog tussen de centrale regering toen in Khartoum... Uh -huh. en de rebellen in Zuid-Soedan. Ah, ja. Dus er is wel eens oorlog over Nijlwater geweest... maar dat was officieel Binnen een binnenlands conflict. Hoe, hoe komt het eigenlijk dat ik uh, alleen maar weet dat de Nijl door Egypte... Ik, ik denk dat ik er niet alleen in sta. Misschien komt het ook wel door al die reclamefolders... waarin ze ja. uh, tochten over de Nijl aanbieden. Ik heb geen idee, dat komt, de Nijl door, door landen, landen nee, die, loopt. Nou, die Nijl loopt door negen landen. Daar hebben... Enkele honderden miljoenen mensen mee te maken. En ja, hij is voor die andere landen. In Soedan is die ontzettend belangrijk. In Ethiopië is die heel belangrijk. Maar ook als je verder naar het zuiden gaat, voor Oeganda, Tanzania en zo, is die ook heel belangrijk. Overdrijven de Egyptenaren? Um, nee, ik denk niet dat ze overdrijven. Want ik, ze hebben dat water hard nodig. Ze zouden iets spaarzamer om kunnen gaan met het gebruik van dat water, want er wordt heel veel verspild. Maar ze overdrijven niet. Alleen, het is natuurlijk van de gekken dat er ooit in de koloniale tijd... Zeg maar, een verdrag gesloten is tussen Groot-Brittannië en Egypte... over hoe Ethiopië met zijn water moet omgaan. Dat is niet meer van de 21ste eeuw. En daar houdt Egypte beroep zich op dat verdrag. Ze beroepen zich op dat verdrag, ja. ja. Maar Ethiopië heeft al in de jaren 50 gezegd... dat ze dat verdrag niet willen. En bijvoorbeeld Tanzania, wat ooit een Britse kolonie was... en wat dus in die Britse tijd ook vastzat aan dit verdrag heeft gezegd, nou, we laten twee jaar gelden in 1961, 1963... en dan zeggen we het ook op. Dus al die andere zeven uh, staten aan de rand van de Nijl... die, hebben dat verdrag, die ontkennen dat verdrag. En die hebben een nieuw, nieuwe afspraak gemaakt... om dat water eerlijker te verdelen. Maar zonder Egypte erbij? Uh, Egypte doet daar niet aan mee. Maar, nu is, dat zei u in uw inleiding ook, van uh, Soudaan heeft nu besloten om toch te respecteren... die wens van Ethiopië en die andere landen... Ja, daar zit natuurlijk een heel politiek verhaal achter, want dat gebeurt niet zomaar. Maar Soudaan is heel blij dat Ethiopië, de president van Soudaan, Bashir niet naar het internationaal hof sleut in Den Haag. Ze hebben de afgelopen is week... Is het koerhandel is dit? Ja, het lijkt er wel een beetje op. Maar de Ethiopiërs zijn ook heel gewiekste diplomaten, kun je wel zeggen. Maar de afgelopen week hebben ze verdragen gesloten over veiligheid... over spoorlijnen tussen die twee landen. Soudaan is een heel belangrijke olieleverancier voor Ethiopië... En um, ja, dus de, dus de, de is omgegaan, dat is heel bijzonder. En dat is recent? Ja, dat is deze week gebeurd zo'n beetje. Ja, de is aan de kant de, van Egypte. Dus de Ethiopische president Haile Mariam de is op bezoek geweest bij president Omar al-Bashir. En die hebben dat samen besloten. En het zou kunnen zijn dat de Ethiopiërs hebben gezegd... wij helpen, wij helpen dat jij niet naar Scheveningen hoeft... Maar ja, jij nou, kiest onze het, partij in het water... Ja, dat ligt natuurlijk helemaal gevoelig in Afrika. Dat is Scheveningen, dat, dat is wel duidelijk. Maar ik, wat momenteel ook meestal. dat is de rol van Ethiopië in de regio. En die zijn bijvoorbeeld in. die bemiddelen ook tussen het nieuwe Zuid-Soedan. en de regering in Khartoum. over die conflictgebieden die op de rand liggen. Bijvoorbeeld Abiyai, dat olierijke gebied. Daar zitten Ethiopische soldaten. En daar is zowel zuid soedan als de regering in Khartoum is daar heel blij mee. Dus Ethiopië die probeert ook een andere rol naar zich toe te trekken. Maar die hebben daar ook belangen bij. En dat is water. Krijgt de indruk dat euh, ook uit kranten uit de regio... dat euh, de buurlanden de Egyptenaren als een stel arrogante kwallen zien? Nou ja, die term heb ik nog niet gebruikt gezien. Maar, ze, maar de, het conflict is maar heel lang. het vrij te vertalen. Ja, het is heel vrij vertaald, ja. Maar het, het, ja, het conflict ligt er al heel lang. En het, het is een machtskwestie bijvoorbeeld... Ethiopië heeft dus heel lang oorlog gevoerd met Eritrea, dus die, die ja. burgeroorlog. En een van de redenen waarom de Egyptenaren, terwijl ze het wel eens waren met de Eritreërs, de Eritreërs nooit gesteund hebben, is dat ze geen ruzie met Ethiopië wilden, want ik dacht, ja. dat kost ons water. Dus het is, het is echt ook een machtsmiddel, het is een uh, conflictmiddel. Een van de domste vragen die wij journalisten altijd stellen tijdens zo'n interview is: hoe gaat dit aflopen? Ik Stel hem toch maar. Ja. Nou, ik moet zeggen dat de, als je naar de, de, de analyses kijkt van waterconflicten, conflicten rond water, dan staat de NL. Heftig. Nee, nee, nee, nee, nee. Die staat absoluut niet in rood, ook niet in oranje, misschien in geel. Want je kan zeggen van er is altijd ruzie over geweest en <kliek> en um, er wordt momenteel door gedreigd, maar dat is geen oorlog. Er worden lelijke dingen naar elkaar gezegd. Maar er wordt nog wel onderhandeld en ze gaan dus aanstaande maandag ook weer in Khartoum onderhandelen met z'n drieën. Ja, maar heeft u de indruk dat de Egyptenaren die onderhandelingen erg serieus ingaan? Dat denk ik wel. Ze zullen zeggen, want ze proberen ook, want Ethiopië heeft dingen naar Soudaan gedaan, maar Egypte doet dat ook. Die heeft gezegd: we zullen jullie helpen in Darfur dat er vrede komt. Dus iedereen is bezig om de ander te masseren. Het is een in groot richting, schaakspel. Eigen ja, het is een groot schaakspel. Ja. De vorige president van Egypte Morsi, die heeft nogal oorlogszuchtig taal richting Ethiopië. Ja. Uitgeslagen. Maar goed, die, die is weg. Dat was die president van de moslimbroederschap. Ja. Uh, oh, de, de, denkt u dat het uit de hand kan lopen? Denkt u dat het oorlog zou kunnen worden? Of loopt nee, dat ik vind los? het onwaarschijnlijk. En oorlogzuchtige taal is geen oorlog. Dat kan ertoe leiden. Dat kan, maar heel vaak is er juist een stilte... voordat een conflict gewelddadig wordt. En laten we zeggen, op dit moment... Ik denk dat Egypte de handen vol heeft aan zichzelf. Dat Ethiopië er ook niet op zit te wachten. En ik denk dat de internationale gemeenschap het helemaal niet wil. Zullen we een compromis bedenken? Bijvoorbeeld dat uh, die dam er wel komt... maar wat zouden ze Egypte dan kunnen beloven... om van het conflict af te nou, komen? Nou, Ik denk dat uh, wat voorgesteld wordt nu... is dat, dat Ethi Ethiopië en Egypte samen veel beter... de consequenties van die dam in kaart gaan brengen. En dan gaan kijken hoe, hoe erg is het nou eigenlijk. Want daar is men het gewoon nog niet over eens. En ik denk dat dat gewoon op tafel gebracht moet worden. En daar gaat het gesprek in, in de Gartoum ook over... tussen de drie landen. Van hoe erg is het eigenlijk? En dan kunnen ze eruit komen. Nou ja, ik weet niet of ze eruit komen. Maar ik, weet, ik heb niet het gevoel dat het oorlog gaat worden. Daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Jos van Beurden. En complimenten met het boek en de foto's die erin staan. Ethiopia, op, uh, Ethiopia footsteps in dust Ethiopia. and gold. Schitterend uit. Nog één keer muziek dan, aan het eind van deze aflevering van Het Oog. Venno Werkman is muziekverzamelaar, hofleverancier van fragmenten... aan televisieprogramma's als de top 2000 Agogo. Uh, meneer Werkman, u heeft een gigantisch archief, weet ik. Hoeveel muziek zit erin? Nou, dat is uh, nogal lastig samen te vatten. Mijn schatting is ongeveer bijna 2 miljoen liedjes op beeld. Dus als iemand nog op het idee komt om een top 100.000 te maken... kan die bij u terecht? Maar dan zijn we wel drie, drie of vier jaar aan het draaien, denk ik. Nou, het is de trend, hè? Steeds langere topper, toplijst. Ja, maar ik vind 2000 vind ik al heel wat, hoor. Want dat, is, uh, dat neemt toch ook uh, zes dagen in beslag om te draaien? Dus, uh, en dan is het ook leuk, dan is het overzichtelijk. Dan is het gewoon een uh, vaste periode van het jaar ook, hè? het einde. Hoe brengt u de decembermaand door? Bent u zo iemand die echt van toplijst naar toplijst hopt? Of vindt u het eigenlijk vreselijk? Nee, ik, ik vind het heel leuk. Maar ja, ik ben natuurlijk heel nauw betrokken bij het, de top 2000. Dus eigenlijk zijn wij in de maand december, althans tot half december... zijn we ongelooflijk druk met, met die lijst samenstellen. Je kan wel van tevoren toe bedenken wat staat 1, 2 en 3 en dergelijke... en wat is het ongeveer waar? Ja, Queen en Bohemian Rhapsody. Ja, vind ik... Persoonlijk Niet het mooiste nummer in de top 2000. Maar ja, de luisteraar van Radio 2 vindt, vindt van wel. En dat moeten we respecteren. Wat zou uw eigen keus zijn? We hebben u gevraagd om metelijke archief in te gaan... om uw eigen persoonlijke nummer 1 voor ons uit te kiezen. Wat is het geworden? Nou, ik vind uh, Beatles met Norwegian Wood. En uh, waarom? Ik ben natuurlijk ongelofelijke Beatles-fan. En ik heb in mijn jeugd... Heb ik ook in de EMI Abbey Road Studios mogen werken. Aan Beatle projecten. En daar heb ik dus alle moederbanden van de Beatles kunnen terugluisteren. Ja, en die waren zo ontzettend goed opgenomen. Dat is, uh, nou de mensen weten, want het is natuurlijk een aantal jaar geleden is het natuurlijk al het materiaal uitgekomen. En ja, als je dan bedenkt voor de jaren zestig, hoe goed het klonk al. Dat is krankzinnig. Dat heeft mij uh, wel een beetje gevormd. En daarna heb ik natuurlijk ook met Paul McCartney mogen toeren. Ik heb een uh, speelfilm met Joko Ono mogen maken over John Lennons leven. Dus ja, die Beatles zitten wel heel diep in mijn leven hoor. En waar gaat Norwegian Wood over? Norwegian Wood is gewoon een heerlijk liedje. Uh, ja, John die bij een meisje thuis komt en uh, uh, daar mag blijven slapen op de bank. Op de bank, dat wel? Op de bank, ja. Ja, dat zingt hij. Als hij daadwerkelijk op die bank heeft geslapen, dat kan ik niet meer controleren, natuurlijk. Ja, het zou natuurlijk een leuk itemtje van de top 1000 zijn om te maken, een filmpje. We gaan het draaien, Norwegian Woods. Oké, okay, bedankt. De Beatles, Venno Werkman. I want her a girl, or should I say... She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the rug. Drinking her wine, by my time. We talked until 2 and then she said, "It's time for bed." John Lennon was dat Morgen zit hier Mieke van der Wey. Kijken of ze eerst ook zo'n mooie wandeltocht heeft gemaakt. als John Jansen van Gala altijd, altijd doet. En, en of ze gedichten bij zich heeft, natuurlijk. Ik wens je een goed weekend. Gute nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. en een letztes glas im Steen. Dit is Radio 1.